Het begin van vrijdag 6 december. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. In Zuid-Afrika is oud-president Nelson Mandela overleden. Dat heeft president Zuma bekendgemaakt. De 95-jarige Mandela was al maanden ernstig ziek. De laatste tijd werd hij thuis verpleegd. Mandela was het boegbeeld van de strijd tegen apartheid. Zijn beweging, het ANC, wordt in 1961 verboden. In 1962 wordt hij tot levenslang veroordeeld. Hij zit bijna dertig jaar vast, onder meer op robben voor de kust van Kaapstad. De blanke president de Klerk laat Mandela in 1990 vrij. In 1994 wordt Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. In juni werd hij met longklachten opgenomen in het ziekenhuis... en vandaag waren de hele dag al geruchten... dat de gezondheid van Mandela sterk achteruit ging. Mandela krijgt een staatsbegrafenis. Uit de hele wereld komen reacties op de dood van Mandela. De Amerikaanse president Obama zei dat Mandela een voorbeeld is voor de wereld. We zijn een van de meest invloedrijke mensen in de wereld kwijt. Maar Diba heeft Zuid-Afrika veranderd en de wereld ontroerd. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon heeft in een statement gezegd dat dankzij mensen als Nelson Mandela de mensen in Zuid-Afrika en andere landen van de wereld bevrijd zijn van het kolonialisme en kunnen leven in vrijheid. Ook in ons land werd gereageerd. Premier Rutte noemt de dood van Mandela een moment om stil van te worden oud international Ruud Gullit werd een persoonlijke vriend... nadat hij een gouden bal had opgedragen aan Mandela. Die zat op dat moment nog gevangen. Gullit vertelde in het tv-programma RTL Late Night... nooit iemand ontmoet te hebben die zo'n uitstraling had. Ander nieuws dan. Rijkswaterstaat heeft aan het eind van de avond de Schelde kering gesloten vanwege de hoge waterstand. De stormvloedkering werd voor het laatst gesloten in 2007. Om zeven voor elf werd de sluiting in gang gezet en het duurt anderhalf uur voordat de hele kering gesloten is. Het weer? De wind neemt af, er kunnen winterse buien vallen, het koelt vannacht iets af tot boven het vriespunt. Morgen opnieuw winterse buien en dan wordt het een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.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 Toto, voorspel en win. Deelname vanaf 18 jaar. Expert is 45 jaar. En dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Philips draadloze speaker met fantastisch hi-fi geluid. Geschikt voor zowel Apple als Android. Nu voor slechts 189 euro. En met gratis 45 maanden garantie. Expert begrijpt het.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Goedendag, welkom bij Casa Luna. Ja, u zult niet verbaasd zijn dat deze uitzending anders loopt dan anders. Nelson Mandela is overleden op 95 jaar geleefd En in het begin van deze uitzending staan wij stil bij het overlijden van deze man. Die zo'n inspiratiebron was voor zoveel in de hele wereld. Wat hebben we voorbereid? Waar gaan we het straks ook over hebben? Over zorgverzekeringen. Want tot 1 januari kunt u omstappen... naar een nieuwe zorgverzekeraar. De gast bij Kazeluna, Chris Omer, directeur van DSW Zorgverzekeraar. 445.000 mensen verzekert u. We gaan het straks uitgebreid hebben over alles wat er beweegt in het land... zorgverzekeraarsland. Want dat is nogal wat. Dat is zeker wat. Never a dull moment, zouden we, zou we zeggen. Klopt. Um, maar om te beginnen Mandela, uh, wat, wat, heeft, wat heeft u met de man? Nou, ik denk dat haast uh, iedereen daar uh, wat mee heeft. Want het is uh, zo'n internationaal gerespecteerd iemand die op zo'n prachtige manier Zuid-Afrika op de kaart heeft gezet. Een voorbeeld voor blank en zwart, een icoon. Dus daar heeft iedereen wat mee. Een voorbeeld ook van iemand die je liet zien dat uh, niet altijd alles via uh, de weg van confrontatie hoeft te lopen, dat er ook verzoening kan plaatsvinden. Dat is, dat, daar is hij natuurlijk uh, door geroemd en geprezen... dat hij zo lang op Robben Eiland heeft vastgezeten... en zijn tegenstanders in de armen heeft gesloten... en het, uh, het land de goede richting op heeft uh, gebracht. Inspiratiebron ook voor een zakenman als u? Zeker. In welk opzicht? Nou, de, de verzoeningen, dus met iedereen uh, om kunnen gaan... en het niet uh, naar het eigen belang kijken, maar naar het belang van allen. Ziet u parallellen met uw eigen wereld, die van de zorgverzekeringen? Dat zou ik hopen. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Chris Omen is de gast in Kazeluna. De gast ook Peter Hermes. Uh, Peter, jij, uh, jij, jij weet ontzettend veel over Zuid-Afrika. Je bent nauw betrokken geweest bij de anti-apartheidsbeweging in Nederland. Dat was je coördinator. Uh, ja, het eind van die periode. Ja. Heb jij Mandela zelf ontmoet? Ik heb Mandela zes keer ontmoet. Zes ja. keer. Wat was ja. de eerste keer dat jij hem sprak? De eerste keer was een maand na zijn vrijlating. Uh, in de VIP op Schiphol. En toen uh, maakte hij een overstap naar uh, Zweden. Daar zou hij uh, Oliver Tambo ontmoeten. Die was toen de president van het ANC. En die was ernstig ziek. En hij, die wilde hij graag ontmoeten. Hij was een kameraad uit het verleden, van altijd. Uh, en op Schiphol wilde hij eigenlijk alleen mensen... van de anti antipartijbeweging ontmoeten. Die, uh, die solidair zijn geweest door de jaren heen. En niet op het laatste toen hij uh, vrijgelaten was. Want uh, Mandela ontdekte dat hij na zijn vrijlating... opeens een heleboel vrienden erbij kreeg. Ja, dat was uh, wat hij wel zei. Zeker in de beginperiode. Maar hij begreep, begreep natuurlijk ook wel dat hij... op een gegeven moment in de grotere politiek moest. En dan met deze mensen ook moest uh, dealen. Had hij daar moeite mee? Nee, had hij helemaal geen moeite mee. Het is een verzoener van... Uh, uh, van huis uit. Hij heeft eigenlijk heel zijn leven in het teken gesteld... van verzoening, mensen bij elkaar brengen en bruggen slaan. En dat was zijn grote levensthema. En dat heeft hij uh, toen hij vrijgelaten werd gewoon doorgezet. En vervolgens ook toen hij eenmaal president was... Uh, is dat natuurlijk het grote thema geweest. Hij is de waar, zijn Verzoeningscommissie opgericht van Tutu, wat toen heel veel in beeld geweest is. En daar zijn hele zeven dikke boeken uit voorgekomen... Waar, uh, wat, het was een uniek proces van verzoening. Dat had er heel veel hiëten nog in. Dat zeg je en dat, dat ja. zegt iedereen en dat zeg ik jou ook na. Maar tegelijkertijd is er ook heel veel kritiek geweest op die, uh, dat proces van verzoening. Omdat daar mensen uh, nou ja, wandelden, zal ik maar zeggen, wegliepen met, met misdaden. Ja. Um, uh, en, en dat beet behoorlijk met pak en beet een, uh, een arme vent die een keer een, uh, uh, uh, uh, een paar schoenen had. En daar ja, nee, de er is absoluut uh, terechte kritiek op de waarheidscommissie geweest. De waarheidscommissie was absoluut niet uh, perfect. Het, uh, het is er niet in geslaagd om heel veel mensen... van het veiligheidsapparaat aan te pakken. Het is er niet in geslaagd om er nou precies te achterhalen... van wat er allemaal gebeurd heeft. Er zijn heel weinig blanken eigenlijk geweest... die, uh, die zich hebben verantwoord voor de waarheids- en verzoeningscommissie. En dat, dat kon allemaal. Maar als je de vergelijking maakt met andere waarheids- en verzoeningscommissies in de wereld die er geweest zijn... Dan, dan was deze wel degene die het verste gegaan is. Het is ongelooflijk moeilijk om zo'n transitie te maken. En als je dat te scherp aanzet... dan uh, zorg je ook voor verdeeldheid in het land. Dus Mandela was een, een milde man... en probeerde bruggen te slaan, ook met zijn vijanden. En daar ging hij heel ver in. En dat uh, werd ook niet altijd begrepen door de dus Hoe ver ging hij erin? De, de waarheidscommissie, want dat is natuurlijk wel nou, een, een voorbeeld. Hij ontmoette uh, de weduwe van... Uh, van hoe heet hij? <laughs> apartheidsman ook weer uit de jaren 50... van uh, Foster... Uh, die ging hij opzoeken. Hij, ging, uh, uh, hij praatte met alles en iedereen die, uh, die eigenlijk vonden dat het blank, zwarte helemaal niet in staat zouden zijn om uh, een, een land te leiden. Hij was bereid om met iedereen die de meest kritische standpunten ingenomen hadden in het verleden. Die betrokken zijn geweest bij het geweld. Om te praten, te praten en nog eens te praten. En te kijken in hoeverre je uh, overeenstemming kon brengen en het land bij elkaar kon brengen. En als je weet dat het vlak voordat hij aan de macht kwam... het nog ongelooflijk verdeeld was, er enorm veel geweld was. Het was ook geweld waardoor de veiligheidsapparaat... voor een deel werd, werd georganiseerd. Uh, dan heeft hij natuurlijk een geweldige prestatie geleverd... om zo'n land zo op zo'n vreedzame manier die overgang te maken. Ja, een land dat een, een eeuwenlange geschiedenis van bloed heeft. Ja, een eeuwenlange, ja, vechten. eeuwenlange geschiedenis van bloed vergieten geweest. En uh, eerst tussen blanke onderling, tussen de Engelsen en de... Blanke boeren in de boerenoorlog en zo. Daar uh, waren zwarte uh, nog eens niet de belangrijkste spelers in. Die maakten elkaar af. Overigens ook heel veel zwarte gestorven. Maar dat stukje geschiedenis staat altijd wat minder beschreven. En uh, later natuurlijk ook het geweld wat door het apartheidsbewind uh, is uh, ontketend. En wat heel ernstig was, wat heel ver ging... waar, waar duizenden mensen bij om het leven gekomen zijn. Opvallend is ook dat Mandela ervoor gekozen heeft... om de, de uiterlijke symbolen van die blanke macht ook in stand te houden. Het voortrekkersmonument bijvoorbeeld. De, de, de zichtbare momenten die van belang waren voor nou ja, de voormalige onderdrukker. Ja, ja dat is uh, dat hij, hij had... Hij had uh, de opvatting dat het belangrijk was voor de, een, een bepaalde sectie van de blanke bevolking. Dat waren de boeren, de apartheidsbewind eigenlijk. Dat was uh, nog niet de helft van de blanke bevolking, maar toch altijd enkele miljoenen mensen. Voor hen was dat een ongelooflijk belangrijk symbool van, uh, het, van, van, uh, van waarom ze in Zuid-Afrika waren. Daar waren ze al honderden jaren. Vele blanken zijn er veel eerder geweest dan de zwarten er kwamen. En voor hen was dat een enorm belangrijk symbool. En hij wilde hen dat niet ontnemen, omdat dat uh, voor de eenheid van het land zeker niet goed geweest zou zijn. En zeker in die beginperiode niet, toen er nog heel veel verzet was onder hele radicale blanken. Hoe groot zijn de spanningen nou geweest? Want in 1999 werd, werd Mandela uh, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. In 1994. Oh sorry, 1994. Uh, in 1999 trad hij terug, ja. Ja, um, uh, ja sorry, je hebt gelijk. Ja, ja. Um, hoe, hoe groot is de druk op hem nou geweest vanuit zijn eigen beweging om, om uh, radicaler te zijn? Nou, Mandela was wat je kunt noemen echt een leider. En dan het was een chief. En dan een chief in de goede zin van het woord. Die probeerde mensen bij elkaar te brengen. Hij stond boven zijn mensen als het ging om gezag, autoriteit, eh, charisma. En hij kon dus ook tegen heel zijn eigen partij in op een gegeven moment zeggen... ja, maar zo is het beter en zo gaan we die weg volgen. En hij had zoveel autoriteit en charisma dat uiteindelijk iedereen vond dat je dat moest doen. En dat uh, er was eigenlijk nooit een punt van discussie. Is, is, is dat ook iets wat uit zijn eigen familie komt? want Mandela, Zijn vader was adviseur uh, bij, bij, bij de koning. Ja, um, van de Temboe, uh, ja. Dus, dus uh, de, mensen die ook in wijsheid geleerd hebben... om te praten en te nuanceren misschien. is dat iets Het wat is hij absoluut waar. Maken? Het, het, is een, het is, komt voort uit zijn familie. Als klein kind wist hij al dat hij uh, chief zou worden van zijn stam. Is hij nooit geworden omdat hij tegen het gecorrompeerde systeem was. Inclusief zijn eigen grootvader. En... Uh, en dat betekende dus dat hij dat uiteindelijk niet geworden is. Maar hij, het is, hij is wel opgegroeid maar in de wetenschap dat hij op een gegeven moment een leider zou zijn. En hij was een leider, zoals je die eigenlijk maar zelden in de wereld meemaakt. Hij was een leider, iemand waar het al het laatste jaar slecht mee ging, waar die fysiek niet sterk was. Was hij desalniettemin toch nog steeds belangrijk als symbool? Ja, als symbool zeker. Dus het is natuurlijk uh, het feit dat hij er altijd nog was. Werd, was het was een referentiepunt van wat uh, Mandela uh, gevonden zou hebben op een gegeven moment. Want hij zei niet zoveel meer de laatste jaren. Dat kon hij ook niet meer. Maar um, het was wel zo dat uh, het feit dat hij er nog steeds was, was voor iedereen een referentiepunt. Ook Zuma. Uh, iedereen zegt dat in de voetsporen van Mandela stappen. Maar ja, is, is toch wel op een, uh, op een hele gehele eigen wijze, zou ik zeggen. En wat nu, Peter Hermers? Ja, want nu, ik, ik kan beter vertellen wat er gebeurd is... dan wat de toekomst hoe die te water staat. Nou ja, ik heb een één ding, vind ik wel belangrijk om te melden. Ja? Dat meldde ik net ook. Um, is dat Zuid-Afrika is geen Zimbabwe. Het is geen land wat terugvalt op een uh, geweldsniveau... Uh, zoals je dat in Zimbabwe kent. Het is geen autoritaire staat... Zeg je? Dat weet je of dat hoop je? Uh, Daar ben ik van overtuigd dat dat niet gaat gebeuren, laat ik het zo zeggen. Maar uh, nogmaals, uh, ik kan de toekomst niet voorspellen. Nee, het is wel waarom. zo dat er een, een, veel zorgen achter, zijn op dit gek moment. die mensen achter zich, achter zich weten te krijgen. Uh, en in Zuid-Afrika zijn de rapen ook gaar. Ja, nou de rapen zijn gaar. Er is veel kritiek op, uh, op Zuma. Er is veel kritiek op uh, de autoritaire manier van regeren. Er is veel kritiek op het feit dat die dat de corruptie welig tiert. Uh, er is kritiek hoe die internationale issues heeft aangepakt. Begoed, ik vergelijk Zuma niet met Mugabe. Maar ik bedoel, als er zo iemand op zou staan, wat gebeurt er dan? Daar stond zo iemand op die er heel erg op leek. Dat was Julius Mulema van de Jeugdbond. En uh, het ANC heeft daarmee afgerekend. In feite is het ANC um, in op zichzelf... Naar binnen Na, als je naar binnen kijkt... is het een vrij democratische partij. En uh, er is ook geen enkel Afrikaans land... wat bijvoorbeeld een president kan afzetten... zoals dat uh, met Mbeki is gebeurd. Die is voortijdig afgezet... Door de eigen partij. En dat geeft dus wel aan dat de democratische krachten... ook binnen die partij nog veel sterker zijn dan wat veel mensen denken. Maar het neemt niet weg dat er een aantal ontwikkelingen zijn... waar we grote zorgen over moeten hebben. de allerbelangrijkste is dat er gewoon veel te weinig gedaan wordt... aan werkgelegenheid en er wordt zorgen dat de grote massa werklozen... Uh, weer inkomen krijgen. Er is dus toenemende onvrede en dat leidt tot het uiteenvallen van de vakbeweging... en de band tussen de vakbeweging en de ANC. Dat is een tijdbom. Dat is een nou, als niks, ja, als niks tijdbom. Niks ik denk ah, dat, ja, dat het ook een normale, normale democratische ontwikkeling is. Een vakbond behoort eigenlijk een kritische rol te spelen naar een overheid. Die hebben een eigen verantwoordelijkheid voor nee, de verdediging van hun. Ik bedoel het optillen van de, van de levensstandaard van, van, van een groot deel van de wereld. Dat volking. is een tijdbom. Dat, dat is, is een tijdbom in de zin dat als ze daar niks aan doen, dan zul je zien dat de groei van sociale bewegingen sterker wordt. Zuid-Afrika, mensen zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zimbabwe gewend. Om de straat op te gaan en te knokken. We hebben het vorig jaar gezien met Amerikanen. Hoe ver ze daarin gaan. En, um, en dat betekent dus dat, uh, uh, dat het anders gaat lopen dan in veel andere Afrikaanse landen. Dat is, uh, daar zal iets aan moeten gebeuren. En uh, ondanks alles wat er gezegd wordt, is daar tot nu toe nog heel weinig uh, zicht op. Peter Hermers, hartelijk dank bij het overlijden van Nelson Mandela voor jouw komst en voor je toelichting. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan uh, praten over. Uh, over iets totaal anders, over zorgverzekeringen. Chris Omer uh, zit naast ons, DSW. Uh, dat is de zorgverzekeraar waar jij uh, de baas van bent. Klopt. In zorgverzekeringsland zijn jullie middelgrote, denk ik. Maar nou ja, je hebt vier grote verzekeraars... die hebben bijna 92% van de markt en vijf kleine. En van die kleine zijn we de grootste. <lacht> de grootste van de kleine, te gast bij Tot 1 januari uh, kan iedereen beslissen... bij welke zorgverzekeraar uh, hij uh, of zij uh, zijn... Uh, zijn premie wil afdragen. Zijn de verschillen groot eigenlijk? Even los van geld, maar gewoon de inhoudelijke verschillen? Nee, want uh, we hebben één basisverzekering. En die is in principe voor iedereen hetzelfde. En uh, er wordt dus wel heel veel uh, rumoer gemaakt rondom die basisverzekering. Maar de basisverzekering wordt vastgesteld uh, door de Tweede Kamer. De inhoud daarvan, en die is dus voor iedereen gelijk? De inhoud is, uh, is gelijk. Desalniettemin, de zorgverzekeraars zelf doen hun uiterste best... om, uh, om, om aandacht te trekken van uh, de, uh, de mensen, de consumenten. En dat doen ze met spotjes. We kunnen even een paar spotjes laten horen... Uh, die de zorgverzekeraars de lucht inslingeren, want dat zijn er nogal wat. Die pender vindt dat je blindelings moet kunnen vertrouwen op je verzekering. Daarom onderhandelen we constant met verzekeraars. Ook meer weten over je zorgverzekering? Vraag dan nu de minigids zorgverzekeringen aan. Gratis van de Consumentenbond. Doe mee en verzeker u van het beste advies met de zorgverzekeringadviseur.nl. Ja, dit zijn, dit zijn, over, dit zijn niet tussen de spotjes van de zorgverzeker, maar dit zijn de, de sites waar je kunt vergelijken. Daar gaan we het straks over hebben. Um, er, zijn, er, is, er, is, er is een hoop te doen in de wereld. Laten we even beginnen met wat u net zei, die constatering. Want dat is een interessante. Vier grote zorgverzekeraars bezitten 90% van de markt. Ruim. Hoe gezond is dat? Ongezond. Die vraag had ik altijd beter moeten formuleren. Hoe ongezond is dat? Nou, ik vind het een ongezonde situatie... omdat er van een echte marktwerking op die manier geen sprake meer is. Als je vier verzekeraars hebt die en de verzekerdermarkt beheersen... maar ook een hele grote invloed hebben op de zorgmarkt... dan is dat een, een, een, een gevaarlijke situatie. Dan zit daar te weinig balans in. En waarom is dat gevaarlijk? Waar zit dat gevaar precies in? Nou, in principe kunnen bij, bij individuele zorgverleners... kunnen die grote zorgverzekeraars eigenlijk de prijs dicteren omdat uh, een individuele zorgverlener het zich niet kan permitteren... niet met één van de vier grote zorgverzekeraars een contract te hebben. Dat betekent uh, dat, dat die zorgverzekeraars macht hebben. Uh, heel veel macht hebben. Maar hoe, hoe ziet het er nou in de praktijk uit? Want, want als je naar de kanten uh, kijkt... dan hoor je heel veel verhalen van uh, zorgverleners die zeggen... Uh, het gaat niet goed. De zorgverzekeraars die uh, onderhandelen met het mes op tafel... Nou, dat ligt eraan met wie ze onderhandelen. Dus laat ik zeggen, de, de, de meeste uitgaven in de zorg... gaan uit naar de medisch-specialistische zorg, naar de ziekenhuizen. En uh, ik moet zeggen dat de structuur van de ziekenhuizen zelf... die zit fout in elkaar. En dat geeft een hoop ellende. Dus alle ziekenhuizen in Nederland zijn in principe stichtingen. En dat is de meest ondemocratische vorm die er is. Dat wil zeggen, er is een raad van toezicht, een raad van bestuur... en altijd een medische staf. En die raad van bestuur die de afspraken maakt... die zit dus tussen het hamer en het aanbeeld. En... Uh, die maakt dus afspraken met zorgverzekeraars, omdat als die dat niet zou doen, en als ik ziekenhuisbestuurder was, zou ik niet zo vleiend naar ze zijn. Maar die moet dat wel doen omdat in 4% van de gevallen wordt iemand uit zijn raad van bestuur ontslagen omdat hij volstrekt onbekwaam is. In 16% van de gevallen omdat hij een probleem heeft binnen de raad van bestuur. Maar in 80% van de gevallen omdat hij een probleem heeft met de medische staf. Wat zegt dat? En om, dat betekent dus eigenlijk dat de medische staf de baas is in zo'n ziekenhuis. En de bestuur dat zit er een beetje bij en kijkt naar. In feite wel. In feite is bestuur niet de basis van het ziekenhuis. En de bestuurder moet ook zijn, uh, zijn hypotheek aflossen. Dus die gaat sowieso afspraken maken met een zorgverzekeraar. Maar ik Zeker je... als het een van de vier grote is. Want anders wordt de medische staf bang dat hun inkomen niet gegarandeerd is. Maar ik hoorde u net even iets anders zeggen, als ik het bestuur van de ziekenhuis was... dan zou ik harder optreden, u bedoelt tegen, tegen uzelf en tegen uw collega's van de zorgverzekeringen. Ja, ik denk ook dat ik er niet lang zou zitten. Want in die ondemocratische rechtsvorm zou ook ik natuurlijk door dus zo'n raad van toezicht aan de kant gezet worden. En die raad van toezicht hoeft dan niemand verantwoording af te leggen. Dus dat is een grote structurele fout in de gezondheidszorg. De machtsverhouding? De machtsverhouding is geen balans. Nee. Nee, die is er niet. Dus. De, nou ja, de, een de, van de redenen waar... zit tussen het hamer en het aanbeeld. Een van de redenen waarom de, de macht van de zorgverzekeraars... met, met uh, uh, uh, welbevinden van de Nederlandse regering toeneemt... is omdat ze denken dat er daarmee meer sprake komt van evenwicht. Je gaat sturen op geld. Ja, maar je moet natuurlijk op zijn minst kunnen sturen op kwaliteit. En op het moment dat een raad van bestuur... niet meer van zijn eigen positie verzekerd is... gaan die afspraken maken... Met, uh, met verzekeraars die, uh, die misschien voor de gezondheidszorg heel slecht zijn. Um, als een ziekenhuis nu uh, gaat onderhandelen... Gaat het dan ook daadwerkelijk ergens over? Het klinkt alsof het allemaal heel zwaar en serieus is... maar, maar hoeveel keus is er aan beide kanten zal ik maar zeggen, van die onderhandelingstafel? Nou, steeds minder. Want uh, wat je ziet, wat bij zorgverzekeraars is gebeurd... dat vier zorgverzekeraars meer dan 90% van de markt heb, hebben. Dat zie je nu aan de andere kant ook gebeuren. Dat ziekenhuizen gaan fuseren... zodat die zorgverzekeraars ook niet meer uh, buiten het ziekenhuis om kunnen. En wat we dan gaan verliezen, dat is dat uh, uh, de, de meer dan veertig kleinere ziekenhuizen... eigenlijk een, een, uh, steeds meer een hun bestaan bedreigd worden. En uh, daar maak ik me grote zorgen over. Wat betekent dat? Nou, die kleinere ziekenhuizen zijn over het algemeen heel goed geëquipeerd... om uh, de gewone, niet hoogcomplexe zorg heel goed in de buurt te verlenen. Dat willen alle mensen ook. Maar op het moment dat die eigenlijk gedwongen onderdeel moet worden van grotere organisaties, dan neemt de bureaucratie door. Ik heb het wel eens gezegd, als je bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam komt. maar dat is in Leiden of in Groningen of in Amsterdam niet anders. dan kom je in gigantische gebouwen waar niemand elkaar meer kent. en waar, waar het dus eigenlijk stijf staat van de, de bureaucratie. Je, je, je komt in, in gebouwen waar de hoogleraar zich elke keer weer moet voorstellen. Als Iedere we keer weer voor je ziekenhuizen gaat. Ja. Ja, zo gaat het bij Dat lijkt me heel apart. U, u, u wordt een beetje gezien binnen de sector als, uh, als een cowboy. Ik kan het ook wat minder vriendelijk zeggen als een ongeleid projectiel. Nou ja, of ik nou een ongeleid projectiel ben, uh, dat ik te, te betwijfelen. Volgens mij ben ik ook geen cowboy. Nou, misschien is een compliment, maar ik ben wel he? iemand die uh, de waarheid altijd spreekt. Op een aantal punten, ook als het me niet goed uitkomt. Oh, ik dacht, ook, Nu komt er nog een gevolg in. Nou, een van de, de, de, de zaken waar u in ieder geval uw collega's niet altijd blij mee maakt: um, de, de DSW is altijd de eerste traditiegetrouw inmiddels die de premie bekend maakt. Um, maar u roept ook nog wel eens een keertje: van, dit gaat niet goed, het is veel te duur allemaal. Dus u duikt er ook onder. Ja, nou ja, wij hebben uh, een, uh, een verhaal opgebouwd... Uh, vanaf de invoering van de zorgverzekeringswet 2006... dat we altijd als eerste de premie bekendmaken. Altijd op de vierde dinsdag in uh, september. En tot nu toe is gebleken, en eigenlijk is dat natuurlijk heel vreemd... dat alle verzekeraars ons ieder jaar zijn gevolgd. Dus er zijn onafhankelijke onderzoeken die zeggen... ja, DSW zet daarin uh, de trend... En uh, ja, dat is ook dit jaar weer gebeurd. Uh, de minister dacht dat uh, de premie maar twee tientjes omlaag kon. Uh, maar hij is uh, tussen de 90 en de 100 euro omlaag. En uh, vorig jaar dachten ze zelfs dat de premie 100 euro omhoog moest. Maar toen hebben we hem gelijk gehouden. Dus in die zin vervullen wij een rol... die eigenlijk een van de marktleiders natuurlijk zou moeten spelen. Ja, maar die marktleiders uh, die zitten allemaal gezellig met elkaar op schoot? Of uh, zeg ik nu iets nou ja, die, die kunnen in ieder geval uh, niet zo snel uh, de premie bekendmaken. Uh, die hebben het overigens ook iets moeilijker om de premie uit te rekenen. Want al die verzekeraars die gebruiken collectiviteitskortingen. Nou, DSW doet dat niet. Voor ons is de basisverzekering voor iedereen dezelfde prijs. En dat is ook indachtig de zorgverzekeringswet... die er eigenlijk vanuit gaat dat of je nou jong of oud bent... Uh, rijk of arm, gezond of ziek dat iedereen een gelijke toegang tot een zorgverzekering moet hebben... voor dezelfde prijs. Werkt dat ook nog zo? Zo werkt het dus in feite niet meer. Dus je had vier grote zorgverzekeraars en een paar kleinere. En wat je inmiddels ziet ontstaan... dat is dat die grotere zorgverzekeraars, maar ook wel bij de kleinere... Allemaal andere merken ontwikkelen, zodat ze die allemaal een andere prijs kunnen geven. En nog allemaal aparte labels daarbij. Zodat voor iedereen de verwarring ontzettend groot is. Maar wat bedoelt u, u bedoelt bijvoorbeeld dat er een specifieke uh, zorgverzekering komt voor hogeropgeleide bijvoorbeeld? Nou, Aantrekkelijk voor zorgverzekeraars. Want dat zijn over het algemeen mensen met een relatief goede gezondheid. Ja, dat klopt. Maar laat ik zeggen, dat, daar pakt u nou ook wel gelijk een heel ranzig voorbeeld mee in de praktijk. En zo noem ik dat in de praktijk ook. Het is de bedoeling dat je... of het is een plicht. We hebben een acceptatieplicht. We moeten alle verzekerden verplicht accepteren. Daartegenover staat een vereveningssysteem. En dat vereveningssysteem dat werkt op, op kenmerken van een verzekerde. Dus als je wat ouder bent, krijgen we uit de centrale kas voor, eh, daar wat extra geld voor. Maar zo'n vereveningssysteem, dat werkt natuurlijk alleen... als alle verzekeraars een aantal ouderen en een aantal jongeren hebben... en een aantal zwakkeren en een aantal gezonden. En door nu specifiek op een doelgroep in te zoomen... Om die aan je te binden probeer je dat vereveningssysteem, het sociale karakter daarvan, te ontkrachten. Maar even dat eh, vereveningssysteem betekent ook dat zorgverzekeraars ook onderling in dat potje storten? Ja, nou ja, de, de, de, de premie wordt voor 50% door de, door de verzekerder opgebracht en door 50% door de werkgevers. Dus uit het potje van die werkgevers, dat wordt verdeeld op die kenmerken van die verzekerden. En dat betekent als u bijvoorbeeld relatief veel ouder hebt... dan krijgen we wat extra. Dan krijgt u wat extra uit dat potje. Ja. Maar dan zou het dan ook niet zo kunnen zijn... dat als er een zorgverzekeraar komt... die zich specifiek richt op een groep met weinig kosten... bijvoorbeeld hoogopgeleide, uh, jonge uh, mannen en vrouwen... Um, dat die dan ook daarmee extra gaat bijdragen aan dat potje. Nee, maar die krijgt dus minder uit dat potje. Maar dat vereveningssysteem, dat werkt niet zo goed dat dat die hele grote verschillen aan kan. He, dat vereveningssysteem werkt natuurlijk een beetje op gemiddelde. Gemiddelde. He, Dus ik, ik heb ook wel eens een keer het voorbeeld aangehaald... Uh, dat uh, je krijgt voor een verzekerde extra... als die in een achterstandswijk woont, als die uh, weinig verdient. Uh, uh, en, en, uh, maar alle studenten in Rotterdam... Ja, die wonen heel vaak in een achterstandswijk en, uh, en, en verdienen weinig. En als je er dan extra geld voor krijgt en je, je dus daarop gaat richten, dan ben je eigenlijk proberen te, te arbitreren op het vereveningssysteem. Ja. En uh, ja, sommigen noemen dat misschien maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ik noem dat dus ranzig. Ik wil even met u een klein stapje terug in de tijd doen. En, en wel naar de tijd van het ziekenfonds. Um, was het ziekenfonds aan zich een goed systeem, zoals we dat hadden? Nou, het ziekenfonds uh, aan zich is helemaal zo'n slecht systeem niet. Maar wat het slechte eraan is, dat het uh, de bewolking toch verdeelde in twee groepen. De mensen die het konden betalen en mensen die het niet konden betalen. Of de rijken en de armen. En uh, ik denk dat er voor gezondheidszorg en voor onderwijs dat onderscheid er helemaal niet moet zijn. Enfin, uiteindelijk ontstond de politieke discussie. Uh, en Colombia die gaven een visie op het uh, verdwijnen van het ziekenfonds... Het ziekenfonds ja. gaat verdwijnen, zo is ja. het toch eigenlijk? He? Hij wist net op de radio, oh, naar de, de radio. Dat, is, dat is een idee van Frans Bolkestein. Frans Bolkestein wil de laatste zekerheid weghalen dat, dat het ziekenfonds ook gaat Dieke verdwijnen. Dat als, als er morgen hier een groot grotsblok op ons huis zodemietert... ...en we liggen met gebroken benen op de vloer... ...dan kan ik van de tafelpoten kan ik onze benen gaan spalken. Show omdat we geen ziekenfonds meer hebben maar wacht, Wim Kok was de enige. Wim Kok die weet toch wel van het ziekenfonds. Ja, maar die zit die nou ook niet meer in het ziekenfonds. Die zit Wim nou komt. niet meer in het ziekenfonds. Die weet nog wel dat er vroeger dan een bode aan de deur kwam elke week. Ja, dat was Kees Bode van de FFW. Dat was ja, natuurlijk. Ik kwam bij Wim Kok aan de deur met de grote contributie van het ziekenfonds. Kees bode. Wij zijn groot geworden met het ziekenfonds. Wij zijn groot geworden. Alles is van het ziekenfonds. Alles is van het ziekenfonds. Onze brillen ja. zijn van het ze Prima brillen. wat dacht je van onze tanden? Onze tanden. Ik denk dat we straks allemaal gaan inleveren op kasteel Bolkestein hoor. Ik kan stilbolken zijn. Goed, afwijnd het ziekenfonds verdwijnt. Uhm, uhm, eh, uh, uh, kijkt u eigenlijk toch een beetje met weemoed uh, daarnaar terug? Nee, in feite niet. Omdat uh, in dat ziekenfondssysteem, behalve dan dat we de bevolking uh, verdeelden, uh, was het dikwijls voor de zorgverleners een extra prikkel om een stapje harder te zetten voor de particulier verzekerden. Omdat. Het geld voor de ziekenfondsverzekering, dat was een abonnementssysteem. Dat kreeg je automatisch, of iemand dan kwam of niet kwam. Maar voor een particulier verzekerde kon je extra inkomen genereren als ze kwamen. Dus daar deden de zorgverleners eigenlijk een stapje extra voor je. Dat is heb... dus even heel simpel. Als, als ik naar uh, mijn huisarts kwam en ik kwam meer dan... dan ik weet niet wat het gemiddelde was, maar twee keer per jaar of zo... dan keek hij een beetje chagrijnig. Ja, Had ik kreeg... er geen zin meer in, want hij kreeg maar een gemiddelde voor mij betaald. Hij kreeg hetzelfde abonnementstarief. Dus of hij nou één of tien keer kwam, hij kreeg geen vast tarief. Ja. Dus hij ziet je liever niet komen. En die particulier, ja, die kan hij iedere keer in rekening sturen. Dus die zag je liever wel komen. Ja, ja, Goed, dat, dat werkte niet. Twee delingen in de maatschappij, zegt u. Uh, en ook twee verschillende kwaliteiten van zorg daarmee. Zeker. Um, als we even die, die, die parallel doortrekken naar het hier en nu. Zitten er in, in de systemen, zoals dat nu bijvoorbeeld in een ziekenhuis werkt... zitten er perverse prikkels in? Prikkels die de kosten opdrijven? Nou, en, en de ziekenhuisbesturen die willen natuurlijk voldoende geld hebben om hun organisatie in stand te houden. En die zullen alles proberen om hun budget zo hoog mogelijk te, te houden. Maar het is niet zo dat ze zich daar zelf winst van kunnen uitkeren. Dus er zit niet zozeer een, een, een prikkel in om, om dingen te doen die helemaal niet zouden moeten. Um, vanmorgen in, uh, vanmiddag moet ik zeggen, uh, op Nederland eens, Studio Max Live, een programma dat uh, Omroep Max maakt. Ik presenteer dat samen met uh, Cili D'Artel. Daarin was er sprake van een opmerkelijk initiatief en dat wil ik u graag even laten horen. Als je een lekkende dakgoot hebt, dan zoek je een goede loodgieter uit. Je spreekt een prijs af omdat die dakgoot gerepareerd moet worden. En uiteindelijk is het aan die loodgieter om dat op te lossen. En het zou heel gek zijn als die loodgieter ineens zegt... ja, ik moet nu tien keer meer dingen doen. Die prijs gaat achteraf gezien toch in één keer tien keer omhoog. Jij wil als consument betalen voor een goede dakgoot... en er een prijs voor afspreken, een redelijke prijs. En het resultaat is dan leidend en niet hoeveel die loodgieter moet doen. We hebben ervoor gekozen omdat we eigenlijk gefrustreerd waren... dat het systeem ons niet beloont om het mensen goed naar de zin te maken. Uh, we wilden... Uh, Daarmee door die prikkel om te zetten, door dus de beloning te leggen bij de gezondheidswinst, samenwerking in de zorg afdwingen. En wij denken dat als je dokters beloont voor de gezondheidswinst, dat je daarmee de zorg ook goedkoper kunt maken. U hoorde uh, hoogleraar Bas Bloem van het Radboud uh, UMC in, uh, in Nijmegen. Uh, waar gaat het om? Uh, de, de collega's van nu, VGZ-verzekeringen uh, en CZ... die hebben tegen het Radboudziekenhuis gezegd... we gaan het helemaal anders doen. Wat we gaan doen in het geval van Parkinson-patiënten... dus in één specifieke categorie patiënten... gaan we niet meer betalen voor elke handeling... maar we gaan kijken hoe gezond houdt u die patiënt nou eigenlijk. En op grond daarvan rekenen we het af. Wat vindt u daarvan? Ja, nou ja ik, ik ken de initiatieven van Bas Bloem. Die heeft uh, innovatieve ideeën. Het is zeker de, de moeite waard om te kijken uh, wat hij daarmee kan bereiken. Maar ja, Parkinson is toch een ziekte die je niet tegenhoudt. Dus ik, uh, ik vraag me af uh, wat hij daar nu extra mee zou kunnen bereiken... Uh, door het heel anders uh, te gaan behandelen. Um, ja, maar het gaat natuurlijk om, om niet om of je inderdaad Parkinson kan genezen... maar in hoeverre... Uh, artsen erin slagen om die patiënten zo goed mogelijk kwaliteit van leven te geven. Ja, maar ik geloof dat iedere arts dat altijd wil. Zeker, maar er zitten, zitten natuurlijk prikkels in het systeem. Wat u net zei over het verschil tussen ziekenfonds versus particuliere markt, dat geldt nu ook voor ziekenhuizen. Zorgverleners hebben er uh, belang bij om zoveel mogelijk handelingen te verrichten, want dat zijn gewoon declarabele momenten. Ja, zei je dat, uh, uh, laat ik zeggen, de, de inkomens van specialisten uh, de komende jaren onderdeel worden van het ziekenhuisbudget. Dus dat wordt een, een onderlinge strijd. Uh, wellicht ook on, on, een ongelijke strijd tussen medische staven en de raden van bestuur binnen een ziekenhuis. En uh, dat, dat hoeft niet per se alles te maken hebben... met hoeveel verrichtingen ze doen. Maar legt u even uit wat wat dat verschil, uh, wat voor verschil dat precies gaat maken. Het feit dat hun salaris onderdeel wordt van het totale budget. Nou ja, tot op heden was het zo dat het ziekenhuis krijgt een budget... en specialisten krijgen een inkomen. Dat, Meestal kleine zelfstandigen. Dat, ja, dat veel op het verrichtingensysteem is gebaseerd. In de toekomst uh, vloeit dat in elkaar over... En uh, dan, dan krijgen specialisten dus niet meer alleen op, het, op basis van een verrichting, een systeem betaald. Overigens zou ik het veel beter vinden als alle specialisten uh, die in ieder geval in ziekenhuizen werkten. Ook gewoon in loondienst van het ziekenhuis waren. En als uh, mensen per se willen ondernemen, dan moeten ze een activiteit buiten het ziekenhuis zoeken. Ja, zoals het in veel academische ziekenhuizen ook het geval is. In alle academische ziekenhuizen is iedereen een loondienst. Ja, alle specialisten zijn een loondienst daar. Nou, één, één ding nog, meneer Omer, want um, dat is ook wel vaker gezegd. Um, als je kijkt, een vergelijking maakt tussen een Nederlands ziekenhuis en een Belgisch ziekenhuis... Dan, dan doet een Belgisch ziekenhuis vergelijkbare handelingen voor de helft van het budget met de helft van het personeel. De grote vraag is nog steeds, hoe kan dat? Nou, het is mij niet bekend dat de Belgische gezondheidszorg zoveel goedkoper is dan uh, die in Nederland. Dus uh, laat ik zeggen, ik kan overal veel kritiek op hebben. Maar de Nederlandse gezondheidszorg staat heel hoog aangeschreven en uh, is kwalitatief uh, uh, zeer goed op orde. En uh, natuurlijk betalen we daar een hoge prijs voor. Maar in onze omringende landen is de prijs niet veel lager. Althans, niet voor de medisch specialistische zorg. Uh, we hebben in Nederland een probleem met, uh, uh, met de CARE, hè, dus de AWBZ, met de verpleeghuizen. Uh, daarin zijn we duidelijk duurder dan andere landen. Maar in de, in de cure, dus in de, de genezende zorg, uh, doen we het uh, internationaal uh, heel behoorlijk. Chris Omer is te gast, directeur van zorgverzekeraar DSW. Eh, want we hebben nog een beetje tijd hebben als we van zorgverzekeraar gaan eh, wisselen. Leek het ons aardig om met u te praten over het hele systeem... en hoe het nou precies in elkaar zit wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Um, we gaan even wat muziek draaien van Bruce Springsteen. Uh, u zei, alles van Bruce Springsteen is goed. Nou, dachten wij, nou, dan kiezen wij The River. Um, waar, waarom vindt u Bruce Springsteen uh, mooi? Ja, het spreekt me aan. Het is, uh, laat ik zeggen, het is toch ook, uh, uh, ook al muziek uit de, uit mijn jeugd. We gaan er naar luisteren. I come from Bring you up to do like you. ]aza Luna, Frank de Mosch. Met in de studio Chris Omen, directeur van zorgverzekeraar DSW. Um, en het is natuurlijk het moment, de dag, de avond, dat Nelson Mandela is overleden. Hoe gaan we dat doen? Wij zitten uh, helaas gebakken aan het hoorspel. Ik zeg helaas, want ik zou graag over Mandela doorpraten. Zometeen om kwart voor één. Het is nu um, twaalf minuten over half één. Um, na ene praten we even nog een kwartiertje door met Chris Omer. Dat betekent dat u als luisteraar kunt bellen... vragen, opmerkingen die u heeft over zorgverzekeringen... of over zorgverzekeraars. Bel ons op 0800-1121. Um, en daarna gaan we praten met u over Nelson Mandela. Dat lijkt me een mooie, mooie mix van het geheel. Dan gaan we daar uh, het laatste uh, half uur, drie kwartier... van Kazerloenen aan besteden. Dat uh, is wat mij betreft zoals we het gaan doen. Um, Chris Omer, even één ding nog... Er is ook wat, wat opschudding inmiddels ontstaan, aan het ontstaan moet ik zeggen, over uh, vergelijkingssites. Vergelijkingssites bieden de consument de mogelijkheid om uh, inzicht te krijgen... in waar je als de goedkoopste zorgverzekering kan afsluiten. Die minister zegt, ik wil nou wel eens weten hoe het kan... dat, uh, dat, die, dat de resultaten niet overal hetzelfde zijn. Nee, dat komt omdat die vergelijkingssites... die hebben maar één doel, zoveel mogelijk mensen laten wisselen van, wisselen van zorgverzekeraar... want voor iedere wisseling worden ze betaald. Dus of dat nou door de independent gebeurt, of dat nou door de, de, de zorgkiezer gebeurt... of dat dat door de consumentenbond gebeurt. De consumentenbond heeft onlangs zelfs een aanbesteding gedaan bij verzekeraars. En uh, dan kreeg de goedkoopste verzekeraar, die gaan ze dan aanbevelen. Maar voor ieder verzekeraar die, die via de consumentenbond overstapt... betaalt hij wel 60 euro, althans de verzekeraar... En, voor, voor, en als hij nog een aanvullende verzekering afsluit... dan komt er nog 25 euro bij. Maar staat dat op de... Ik heb het niet gezien. Staat het op de site van de Consumentenmond aangegeven? Want let op, uh, wij hebben een zakelijk belang bij het feit... dat u uh, die en die keuze maakt. Of het er uh, op, de, op hun site bij staat, dat weet ik niet. Uh, maar het is zo. Uh, ik weet wel, NC Handelsblad schreef onlangs over uh, Independer. Uh, de grootste, geloof ik, de grootste vergelijkingssite in Nederland, eh, dat eh, Independent alleen maar de resultaten weer zou geven van eh, de, de, de zorgverzekeraars die, waar ze een afspraak mee hebben. die Dus betalen om over te stappen. Nou ja, ik kan, ik kan u in ieder geval dit zeggen. Uh, wij zijn volgens mij de enige verzekeraar die geen vergelijkingssite betaalt. En wij komen dus ook nooit als eerste uit een vergelijking. U komt niet als eerste uit een vergelijking... maar wat NEC zei is ook absoluut niet waar. Want alleen in de top drie van Independent staan degene waar, waar je als uh, consument een, een, een, een, op door kan klikken, zou ik maar zeggen. Maar in het vergelijk daarnaast staan alle partijen, ook die van u. Ja, niet als goedkoopste, maar u staat er wel in. Nee, we, we kunnen ergens in een rijtje genoemd worden. Maar uh, we komen er nooit als favoriet Maar bent u uit. wel de goedkoopste? Soms? De, ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. Maar u denkt dat dat niet klopt? Nou, ik, ik, de vergelijkingssite hebben eigen belangen. Dus ze zullen nooit adviseren, stap over uh, naar DSW. En het merkwaardig is natuurlijk, met al die vergelijkingssites... als de basisverzekering nu gelijk is... en er zou iemand een het of het beste zijn... dan moeten ze toch iedereen daarheen verwijzen. In zomer. We praten zometeen verder in het tweede uur van het kaasverdoel. Graag tot zometeen, 0800-1121. Vragen, opmerkingen over zorgverzekering, daarover praten... en daarna praten we over Nelson Mandela. Tot zo.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 ...nummer after the beep... en I will call you back as soon as possible. Loekie, je moeder hier. Ik ben die Benny op het spoor. Al lukt het me niet om te achterhalen... ...waar die precies verblijft. En toen ik bij Gogol was... ...zong ze een kinderliedje. Wat lief, hè? Denk dat het met haar jeugd te maken heeft. Ja, toch heb ik de dokter gevraagd... ...of die weer bij haar langs wil gaan... Tante Ali wil nog steeds niet meewerken met die journalist... over de dood van zijn tante tijdens de onderduik. En mijn derde date met Bram was leuk. Hij is me bij het koor komen ophalen. kan wel erg met hem lachen. Zo, ben je weer op de hoogte. Ik vind het wel pijnlijk hoor, jullie moeder. Ik vind dat ze er weer moe uitziet. Denk je dat ze ons zorgen moeten maken? Ik weet niet. Toen Jan van de Week daar was, noemde ze hem Bernard. En ze had het over een spelletje met vrouwen of vrouwen. Ik weet niet, hoor. En ze moest vriezelijker om lachen. En daarna zei ze dat Jan een enorme ekel was. Oh, als mijn moeder dat over Jan zegt... en erg om me moet lachen, is er volgens mij echt niets aan de hand. Hmm. Toch maak ik me zorgen om de hoor. Volgend jaar ben ik twintig jaar haar vaste hulp. En al die jaren heb ik er nog nooit zo gezien... De ene keer is ze goed en de volgende keer is het weer mis. Het is heel goed dat je me dat komt vertellen. Ik waardeer dat. Echt waar. Ik ga zo meteen wel weer even bij haar langs. Oh, dat is het toch niet voor niets geweest, hè? Zo is het. Zeg, Hattie, heeft moeder het ooit met jou gehad over Benny? Nee. Wie is dat? Echt niet? Nee, echt helemaal niet. Ik zweer. Hoezo? MUZIEK het gaat echt heel slecht met Grogo. Mama en oma zeggen dat het komt omdat ze zo oud is. Haar gezondheid gaat heel snel achteruit en haar verstand wordt ook steeds minder. Wel zielig, ook voor oma K. Voor tante Geen en tante Ali kan het me niets schelen. Grogo heeft een mooi leven gehad, maar nu kan ze niet meer zijn wie ze geweest is. Ik kan me heel goed voorstellen dat Grogo er genoeg van heeft. Grogo heeft heel veel meegemaakt. In de oorlog en zo. Die hele oorlog zegt mij niet. Ik weet heus wel dat het erg is. Maar het is altijd wel ergens oorlog. Dat zie ik ook steeds op televisie. Ik weet niet. Het zal wel zijn omdat ik er toen nog niet was. Voor Grogel vind ik het wel heel naar. Oma Kees zegt altijd dat er hele nare dingen zijn gebeurd. Maar wat dan precies? Daar doen ze altijd een beetje raar en geheimzinnig over. Mevrouw de Vries. Ja? Ik zeg net tegen uw zuster dat we heel waakzaam moeten zijn. Uw moeder is er psychisch niet zo best aan toe. En dat heeft zijn weerslag op haar gezondheid. Ja, dat is wel duidelijk. En ik ben bang dat dat langzaam zal verergeren. Ik stel voor om haar voor een poosje ter observatie te laten opnemen. Dat wordt er dood. Daar ben ik zeker van. Oh, maakt u zich niet ongerust. Ze zijn daarin gespecialiseerd. En wie weet knapt ze daarvan op. Nee, ik en mijn moeder... Ik heb dat wel eens van dichtbij gezien. Vrouwen die met hun handtas gaan slaan. Hè? En dan ook nog een handtas met een grote fles Ode Klonje erin. Dat zijn uitzonderingen. De moeder van mijn echtgenoot is daar nooit meer weggekomen. Nee hoor, nee, dat willen we niet. Van observatie naar een gesloten afdeling... waar iedereen in en uit moet door een code in te drukken. Ik moet er niet aan denken, afschuwelijk. Nee hoor, nee, dat nooit. We hebben geen alternatief. Ik zou dus graag zien dat u haar nu naar de poli brengt. Daar kunnen ze dat beter beoordelen. Oké, okay, dat moet jij maar doen. Ja, natuurlijk. Het zal niet zo zijn. Hier is de verwijsbrief. Hoe moet het nou? Wat denk je, Gree? Oh, oh, let op, Gree. doet de auto voordel los zo niet bij. ja houd er goed vast. Ja, oh god ik hou er niet. Over. oh, oh. Nee, nee nee niet loslaten. het gaat niet houd de deur tegen. Oh, zet hem al op wat moet ik nou doen? dan ja, stoppen even aan de kant. mam mam mam niet doen niet doen mam mam. kee. Okay. Okay. Hey, au ja nee nog even volhouden. Oh. Oh. hier kan ik parkeren. kee okay, snel. zet uit doe nou mam. god ik hou er niet meer kee. Zo blijf jij maar zitten. Ik loop van om. Wat erg. Oh. Wat erg. Nou, stop ermee. Het komt wel goed. Het lijkt wel als ze gedrogeerd is. Kan niet. Heeft u de doosjes van de medicijnen voor me meegenomen? Die heb ik hier. Kijkt u maar. Oh, juist. Ja, dit zou toch niet het probleem moeten zijn? Dat is het probleem ook niet. hè, Neemt ze deze trouw iedere dag in? Zover we weten. En haar thuishulp ziet erop toe. Zijn dit alle medicijnen? Ik heb verder niets gevonden. Wat kunnen we nu doen? Ik heb haar iets gegeven waarvan ze rustig en niet zo opstandig wordt. Belt u me als u denkt dat het nodig is. Ik zal haar huisarts verwittigen. Oh, Dank u wel, dokter. Voorzichtig maar. Jo, ze ligt er eindelijk in. En nu maar hopen dat ze een poosje onder zeil blijft. Dat ze niet weer in de ronde gaat spoken. Ik word er zo verdrietig van. Jullie laat me enorm schrikken. Nou rustig, gel. Het is allemaal onder controle nu. Ja, ze slaapt. Oh, wat een verhaal. Nou rustig. Of wil je er zo weer wakker maken? Dan moet je nu gaan gillen. Waarom hebben jullie mij niet meteen gebeld? Dat heb ik wel. Je had je voicemail aan. Spreek je toch een boodschap in? Nou, niet zeuren. We hadden onze handen vol. Ik vind het geen stijl. En van de zenuw had ik onderweg bijna een aanrijding. Ach, nou kom dan voort dan met de bus. Als jij had meegemaakt wat wij hebben meegemaakt. Ja, maar het belangrijkste is dat we afspreken hoe we dit gaan oplossen. Wat bedoel je? Dat ze niet weer van die gekke dingen gaat doen. Juist, en dat we om de beurt toezicht houden. Als het moet zoals jullie het gedaan hebben, dan voel ik daar heel weinig voor. Ach, zeur niet zo. Wees blij dat we er waren. Het is uitstekend gegaan. Ik raak er overspannen van. Ik wil van jou geen kritiek horen. Moet het altijd op zo'n toon? Hai, hey, Baya. Hier is de lijst. Hoe en wie de komende weken beschikbaar moet zijn. Ik weet niet of ik dat red. Je doet je best, Maris. Dus dat moeten wij ook. Ik wil het eerst met Flip kunnen overleggen. Oh, natuurlijk, Flip. Je moet mee beslissen. Als jij zo gaat beginnen, G, als jij moeilijk gaat doen... dan verzoek ik je vriendelijk, maar dringend om nu weg te gaan. Het is al goed, Kee. En dan hou je vanaf nu je mond. Ik wil geen commentaar meer horen. Nee, Flip, nee. Ik ga nu niet weer met jou in discussie. Waarom niet? Alleen omdat ze zeggen dat je beneden je stand bent. Het is belachelijk gewoon. Ik moet dit verhaal al 30 jaar aanhoren. Geef ze eens dus ongelijk. Als je ziet hoe jullie je gedragen... Ach, kom. Hoe jij je hebt gedragen op de verjaardag van je moeder. Je was erbij. Je deed er zelfs aan mee. Ik kon niet anders. Achter staan nog rotsmoesjes. Het is toch zo. We moeten de waarheid maar eens onder ogen durven zien. Oh, omdat wij niet in luxe zijn opgegroeid... en omdat jullie zogenaamd een betere opleiding hebben genoten... Hebben we ongelijk dan? Uw zussen zijn een stel omhoog van de schoenen dozen. Zonder dat geld van jouw ouders en je grootouders zouden jullie niet eens meten. We zijn het aan onze opvoeding en aan onze ouders verplicht... om onze intellectuele mogelijkheden niet langer te verwaarlozen. Gij hey, bij jullie thuis leest er nooit iemand een boek. Pff. Laat staan dat jullie je verdiepen in de ware zin en betekenis van het lezen. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, no, wat een taal. Nee, ach nee, nee, jij wel, hè? Al die jaren dat ik met je getrouwd ben, beklaag jij je daar al over? Het is wel duidelijk hoe we hiermee moeten omgaan, vind je niet? Wat bedoel je? Ik vind dat mijn familie het volste recht heeft te zeggen... dat ik sociaal betere keuzes had moeten maken. Ben je het daar dan niet mee eens? Nee. Als jij met mij getrouwd bent om meer aanzien te krijgen... heb je pech gehad. Ik trouwens ook. Ik wil dit geklaag niet steeds opnieuw van jou horen. Je hebt alleen maar verborgen talenten. Verder niets... Kijk naar je zuster en onze dooie zwager, Is. Wat hebben zij bereikt? Rachel is niks, kan ook helemaal niks. Kee voert een verloren gevecht met haar boetiekje. Ach. En Paul reist nog steeds het land rond om luchtjes te verkopen. Wel iets om erg trots op te zijn, hè? Dan heb ik nog niet eens over, dat marmel van de tante Ali. Want dat is een levensgevaarlijke, intrigante, een krokodil. Goed, oké, okay, klaar. wel een beetje laat, hè, om daarachter te komen. Beter laat dan nooit. Flip, flip. Je hebt weer gedronken. En nu wil ik dat jij erover op hebt. Wat? Dit wordt afgezaagd. Je hebt weer gedronken? Als je in mijn schoenen stond, zou je dat ook doen. En ervoor zorgen constant dronken Hou te zijn. Hou alsjeblieft op, Flip. Ik word kotsmisselijk als ik alleen al naar je kijk. Oh ja? Oh, nou, toe maar. Gooi het maar allemaal uit. Kom maar. Gooi het maar allemaal uit. Kots het maar uit. We zijn nu al bijna 35 jaar getrouwd. Waar heb ik dat verdiend? 35 jaar ben ik zo'n sloof. Heb ik alles van hem gepikt. Misschien moest hij weer even zijn onmacht kwijt, hè? Hoe vaak heb je dit dan niet gehoord? Om bij de grond in te trappen. Dat heb ik toch niet verdiend? Mannen die zo tekeer gaan, die voelen zich vaak onzeker. En vergeef me, maar daar heeft hij alle reden toe. Hoe bedoel je? Nou, ik vind het niet vreemd dat Flip weer in een soort identiteitscrisis terecht is gekomen. Bazige moeder, slapjanes van haar vader, maar wel geld. Dat wat heb ik daar mee te maken? Daar kan ik toch niks aan doen? Nee, maar daar betaal jij steeds een rekening voor. Ik vind het zo gemeen. Je wist waar je aan begon. Sorry, hoor. Je moet dit niet van hem blijven pikken. Gee, ik krijg bezoek. We spreken elkaar morgen wel verder. Je bent toch niet boos, Kay? Alsjeblieft, dat kan ik er ook nog niet eens bij hebben. Nee, ik ben niet boos. Fijn dat u mij wilde ontvangen. Hanneke Navon, komt u verder... Ja, ik heb van Joke begrepen dat u mij wilde spreken. Wat kan ik u aanbieden? Niets. Ik ben hier eigenlijk op een nogal vreemde missie. Ik begreep van Joke dat u mijn man uh, heeft gekend. Kent u hem goed? Ja, goed. Als zakenrelatie doet u ook in de fashion design? Nee, dat niet. Ik heb uw naam nog nooit eerder gehoord. Eh... Uh... Hij had ook geen schulden bij u? Ik zal u zeggen waar het om gaat. Ik wil graag iets meer over zijn gezin weten. U heeft begrepen dat hij twee jaar geleden is overleden. Hij kan u zelf niets meer vertellen. Ik heb hier heel erg lang over nagedacht. Omdat ik niet wist hoe het beste onder woorden te brengen. En omdat ik al zo lang geen Nederlands spreek... Wij hebben een dochter. Sorry? Uw man en ik. Uw man... Zo. Ja, ja. Een dochter? Ja. Nou, dit overvalt me wel erg. Het spijt me. Dat begrijp ik. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. Nee, maar de boodschap is wel duidelijk. U weet dat heel zeker. Ja, Ik wil niet verder met u praten, sorry. Ja, u heeft gelijk. Maar voordat ik ga, zou ik heel graag willen weten... of ik over een paar dagen nog een keer mag komen uitleggen. Ja, dat weet ik nu nog niet. Maak ik u bellen. Uh, ja, n n n n n n n ik laat u nu uit. U heeft geluisterd naar deel 8 van Pekelvlees. U hoorde onder andere... Trudy Labij, Nelly Vrijda, Krijn Ter Braak en Trudy de Jong. Regieassistentie Hanneke Hendricks. Productie Karin van Dis. Dramaturgie en Supervisie Malice Cordia en Biebeke van Saher. Sounddesign en Techniek Frans de Rond. Regie Anne Lichthard. Deze productie kwam tot stand met steun van de NPO, Stichting Maror en de Hoorspelfabriek. De volgende aflevering van Pekelvlees kunt u beluisteren aanstaande maandagnacht op hetzelfde tijdstip.